Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Gaza-stad is het gebouw van internationale media gebombardeerd. In het flatgebouw zat onder meer de redactie van nieuwszender Al Jazeera en persbureau AP. De eigenaar van het pand zou een uur voor het bombardement een waarschuwingstelefoontje hebben gehad. Waarom het Israëlische leger de flat heeft gebombardeerd is niet duidelijk. De hoop is nog steeds dat er snel een staakt het vuren komt in het gebied, vertelt correspondent Anki Regges. We beginnen langzamerhand geluiden te komen, zowel van de Israëlische kant als van de Hamas kant... dat er een mogelijkheid zou zijn, niet tot een vredesverdrag, maar zeker tot een wapenstilstand. Een Amerikaanse topdiplomaat is in Tel Aviv om te praten met het Israëlische leger... en Palestijnse militanten over een wapenstilstand. De politie heeft deze week twee dagen een reconstructie gehouden met de moordenaar van Anne Faber. Dat bevestigt de rechtbank aan RTL Nieuws. De politie heeft gekeken of Michael P. vier jaar geleden hardhandig is opgepakt... en of hij daarbij zijn schouder kan hebben gebroken. P. heeft aangifte gedaan tegen vijf leden van het arrestatieteam. De oudste inwoner van Nederland is overleden. Mevrouw Boonstra was 110 jaar. Ze woonde in een verpleeghuis in Arnhem en had volgens de krant De Gelderlander een kwetsbare gezondheid. Zelf zei ze altijd dat ze zo oud was geworden omdat ze altijd hard had gewerkt en geen make-up of medicijnen gebruikte. En morgen is de officiële start van het Songfestival. Alle artiesten presenteren zich dan in Rotterdam op de Rode Loper. Door corona is het evenement een hele operatie met veel extra maatregelen. Zag verslaggever Mark Robin Visser. Iedereen gaat hier door een van de 30 teststraten die hier zijn. En dan moet je een blaastest doen. En dan mag je langzaam uitademen. De curve ziet er sowieso netjes uit. Dus we kunnen met zekerheid zeggen dat u geen corona heeft. Gelukkig, ik mag naar binnen. En dan komen we in de persruimtes, de persbubbel waar ik dus toegang toe heb. Het dragen van een mondkapje is overal verplicht en je struikelt hier over de apparaten waarmee je je handen kan desinfecteren. Dinsdag is de eerste halve finale zonder Nederland, want Django Macroy staat sowieso in de finale. Die is volgende week zaterdag. Het weer, er vallen buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 graden, morgen wordt ongeveer hetzelfde.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 It was a Een nodig, Albert-Jan, nu als je naar buiten gaat. Toch een beetje de zomer op de radio met Tom Brown en Funking for Jamaica. Zo aan het begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. We hebben de dus zin in een uh, lekkere warme studio Tolweg 10A. Maar buiten is het bagger weer, hè? Vies. Nou, miezerig regen en... Uh, nee, een klein parapluutje heb je wel nodig. Oké, okay, nou, wij zitten lekker binnen. En wat gaan we in de derde uur allemaal nog uh, doen? Nou, over twee uh, tweetal platen hebben we natuurlijk eerst uh, Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En in Bloemendaal uh, is om vier uur de tweede wedstrijd begonnen... tussen uh, Bloemendaal en Kampong om het landskampioenschap van Nederland. Uh, de eerste wedstrijd was afgelopen donderdag bij Kampong. En uh, dat is gewonnen door uh, Bloemendaal uh, na, na het nemen van shoot-outs... Wie dat verzonnen heeft, de, voor, als hockeyregel uh, in plaats van uh, strafpunches, die, die, die begrijpt het niet helemaal, want het is zo'n zo dooddoener aan het eind van uh, vier kwarten en dan shootouts te moeten spelen. Maar goed, Bloemendaal heeft dus die, uh, die wedstrijd afgelopen donderdag gewonnen uh, door de shootouts en uh, nu zijn ze inmiddels, uh, uh, laten we zeggen, uh, een, ruim een zeven minuten onderweg, acht minuten onderweg. De tussenstand: uh, Bloemendaal, Kampong en Bloemendaal momenteel met tien man op het veld. Want er is één speler uitgestuurd met een gele kaart. Uh, de tussenstand is 0-0. We houden het voor u in de gaten. En uh, ho half vijf dier van de week. Ook nog Nova, uh, niet te vergeten, uh, uh, hebben we deze week in de aanbieding. Als dier van de week. Zandvoort op zaterdag live, iets over half vijf. Een live registratie van een zanger, zangeres, dan wel groep. In de periode dat er toen nog publiek bij aanwezig mocht zijn... Het gedicht van de week heeft al een knipoog richting het Eurovisie Songfestival... wat volgende week dinsdag begint. En uh, ja, in nieuws melden ze het ook al, maar uh, onze inzending is door naar de finale. Ja, goed nieuws hè? Ja, dat is, ja. Al, dat is al goed. We hebben het gered. Goed, ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Een graadje of tien uh, momenteel uh, buiten. En wij uh, maken nog uh, radio tot aan Entertainment for You met uh, Fred Heij. En jij hebt het over die shootouts. Nou, uh, zijn we het vaak met elkaar eens. Maar uh, ik vind dat uh, veel leuker uh, dan uh, de gewone uh, push uh, op, het, uh, op het doel, uh, zeg maar. Uh, heb jij hockey vroeger? Ja. Meen je niet? Ja, jarenlang. Ja. Ik, ik, ik denk, die kan ik er wel uitgooien. Ja, rechts buiten. buiten, ja. Meen je niet? Ja. Ik ook? Ja. Oh, dat meen je niet? Heb jij, oh, heb jij overgangsklasse gehokkie? Nee. Ik wel? <laughs> Zo, hebbers. Maar, nee, maar voor, voor te kijken. Want uh, ja. Uh, daar, daar komt ook nog een beetje elementen bij van dat je een beetje moet kunnen hockeyen. En niet alleen maar op een doeltje kunnen pushen, natuurlijk. Ik ga met jou die discussie niet aan. Oké, okay, nou. Jij bent voor de shootout, of ik ben voor graf Ja, voor mij mogen ze het ook bij het voetbal gaan invoeren, namelijk. Dus. En toen was het stil. Toen was het stil. <laughs> maar ik draai wel jouw plaats. Hornouts en Out of Touch. Op de Zandvoorts Radio hoor je Hollow Notes en Out of Touch. We gaan weer een lekkere gouden houden draaien. Dat krijg je als je in de platenbakken bakken aan het uh, snuffelen bent. Ja, en daar kwam ik een plaat tegen. Nou, die hoor je inderdaad eigenlijk ook bijna nooit meer op de radio. En dan zeggen anderen weer van nou, ik weet wel waarom. <laughs> maar ik ga hem toch draaien.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 Truth is Don't, don't something don't, don't, For everyone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 Dit was echt een grote disco hit in 1981. En de 12 die gaat nog wel eventjes door hoor, die we nou uh, op hebben staan. Max Specs, geschreven door uh, en geproduceerd trouwens door uh, Ilja Gorts. Nou, dat had ik werkelijk nooit verwacht. Inderdaad, de Nederlandse band Max Specs. CFM Race Radio. Pit Report! Ja, eens even kijken of het bij de Formule 1 uh, beter gaat dan uh, bij het hockey, Obertjan. Uh, ja, allereerst even, uh, even, even tussenstand van, uh, bij uh, Bloemendaal tegen Kampong. De, de tweede finale wedstrijd, Bloemendaal heeft de eerste uh, gewonnen. En zojuist heeft uh, Amsterdam gescoord, of Kampong uh, uh, moet ik zeggen, gescoord uit een prachtige uh, strafcorner. Twee prachtige reddingen van de keeper van Bloemendaal, maar die derde bal kon hij helaas niet meer stoppen. Dus 1-0 in het voordeel van Kampong. Goed, de Grand Prix van Turkije is door de Formule 1-organisatie definitief geschrapt... om voorlopig toch 23 wedstrijden op de kalender te houden. Wordt er net als vorig jaar twee keer gereden in Oostenrijk. De race in Istanbul zou op 13 juni worden verreden... en kwam pas onlangs op de kalender nadat het vanwege de corona pandemie opnieuw niet mogelijk bleek om af te reizen naar Canada. Ook de Grand Prix in Turkije bleek echter niet haalbaar nadat het land sinds deze week vanwege een aantal coronabesmettingen op de rode lijst staat in Engeland. Dat zou betekenen dat iedereen die daar terugkeert uit Turkije tien dagen in quarantaine zou moeten in een door de overheid aangewezen hotel. Alleen al zeven van de tien Formule 1 teams zijn gehuisvest in Engeland. Het management van de koningsklasse keek naar meerdere opties... maar bijvoorbeeld het wisselen van de races in, races, in, races in Baku op 6 juni... en Istanbul bleek niet haalbaar. Er is nu gekozen voor een andere oplossing... met drie Europese races op rij. Een Franse Grand Prix op Paul Ricard wordt op 20 juni verreden... een week eerder dan aanvankelijk gepland. En daarop volgen er twee achter wedstrijden volgende wedstrijden door Red Bullring in Oostenrijk, Spielberg. Vorig jaar werd daar ook al uh, afgetrapt in, met twee races... Lewis Hamilton heeft in de Grand Prix van Spanje naar eigen zeggen heel veel geleerd over Max Verstappen. Misschien al meer dan in alle voorgaande races bij elkaar, al dus de Britse coureur van Mercedes. Hamilton reed op het circuit van Barcelona vooral achter zijn Nederlandse rivaal aan, maar stond uiteindelijk wel op het hoogste treden van het podium. Het was een hele goede dag, ik heb veel over Max geleerd. Ook in dat opzicht was het een goede race, al dus de zevenvoudig wereldkampioen die dit seizoen meer dan ooit wordt uitgedaagd door de Nederlander. Als je op de banen rijdt zie je, uh, zie, je veel, zie je weer andere dingen. Ik heb hem in deze race van relatief dichtbij gevolgd... en zoveel geleerd over zijn auto en hoe hij die gebruikt. Max Verstappen ziet daardoor uh, Lewis Hamilton zes punten uitlopen... in de WK-stand naar de Grand Prix van Spanje. De Nederlander uh, lag uh, lang aan de leiding in Barcelona... maar besefte dat het wachten was tot het moment dat Hamilton eroverheen ging. Ik zag het eigenlijk wel aankomen, al dus verstappen op de zachte band waren ze op het einde veel sneller. En vervolgens op de mediumband had Mercedes duidelijk meer snelheid. Er was niet heel veel meer dat we konden doen toen ze voor de tweede stop gingen, wist ik dat het klaar was. Ik had al moeite met de banden en zag dat Lewis elke ronde dichterbij kwam. Ik was een beetje een sitting duck. Zoals gezegd dacht Verstappen niet dat zijn team Red Bull heel veel anders had kunnen doen. De Limburg-burger kon zichzelf ook niet verwijten nadat hij Hamilton direct na de start op een prachtige wijze inhaalde in de eerste bocht. Als we eerder voor die tweede stop waren gegaan... weet ik niet of we erbij waren gekomen. We komen duidelijk snelheid tekort. Een juiste opmerking van Max. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon. Dit laat zien dat we nog niet zijn waar we wezen willen. Al hebben we in vergelijking met vorig jaar... wel een grote stap voorwaarts gemaakt. En tot slot, Cristiano Ronaldo heeft tegenwoordig op het veld... met Juventus net iets minder plezier dan naast het veld. De Portugees bezocht de fabriek van Ferrari en Marinello... in Noord-Italië. Ronaldo vertrok... Niet met lege handen naar huis, want de aanvaller kocht namelijk een Ferrari Monza SP2. Een auto met een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. Tot zover. Ting! ting, Wat een prijs zeg voor een auto. Je ja. <laughs> niet te geloven. Nou, jij hebt het trouwens over twee races in Oostenrijk. Het is nog niet helemaal zeker of helemaal niet zeker dat daar ook publiek bij aanwezig kan zijn. Dus dat moet nog even, inderdaad, staat ook nog even in de wacht. Vandaag is het 15 mei, Albert-Jan. Staat die dag in je agenda, of niet? Uh, ja, tien... Wat betreft de races. Uh, 15 mei? 15 ja. mei? Ja, tien, ja, een paar jaar geleden. Barcelona. Barcelona. Vijf jaar geleden. Ja. Max Verstappen. Zijn eerste overwinning in de Grand Prix Formule 1. 18 jaar is het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 fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Mag die de stap in de laatste bocht in Barcelona? Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, bizar! Is what it feels like. Vandaag vijf jaar geleden. Ongelooflijk. Unbelievable max. Unbelievable. Je dit horen, hoor. Dit horen. Fantastic, what a great debut. Thank you very much, Christian. Wauw. Wieke Max Weer verstappen. Kippenvel. Ja, dat heb ik ook hoor. Als ik dit zou horen. Ongelooflijk. De eerste overwinning van Max verstappen. 18 was hij toen, hè? En toen al gewonnen. Lekker hoor. Zo dadelijk het uh, dier van de week. Maar eerst gaan we nog even deze. gauwe houden voor draai van uh, Lily Ellen. Hier is Make me, Smile. from my friends i found a Uh, Smaal, uh, die krijg je zeker terug als je die oude fragmenten van Olaf Moel hoort... bij de, de Grand Prix van Spanje van vijf uh, jaar geleden. De eerste overwinning van onze eigen Max toen hij 18 jaar was. Nou, die hoor je samen met uh, Armin van Buren en Olaf Moel... erachteraan, Lily Allen en Smaal... Het is tijd voor het uh, dier van de week, maar eerst gaan we nog even naar Bloemendaal. Heb je daar nog wat over te melden, Albert-Jan? Nou, in ieder geval uh, het blijft uh, momenteel. Dus tussenstand is Bloemendaal-kampong uh, is nog steeds 0-1. Uh, op dit moment scoort Bloemendaal, ja zeker, Kijk, we zijn ja. erbij. 1 tegen 1, dus de, de zaak is weer gelijk getrokken. En als het zo blijft, maar we zitten nog maar in het tweede kwart hoor, dus... Uh, uh, gewoon, gewoon een veldgoal, dus geen, uh, niet uit de strafcorner of wat dan ook. Maar gewoon een veldgoal door uh, een, ja, tip in, als het ware, van uh, een van de aanvallers. Uh, tussenstand, Bloemendaal, uh, Kampong 1-1 uh, in de tweede finale wedstrijd... om het landskampioenschap van Nederland. Dankjewel, en nou dier. Oh ja, dier. God, ik heb het zo druk. Hallo uh, daar, mijn naam is Nova, een kruising middelgroot... van ongeveer negen maanden jong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 Zo, kijken mensen direct naar mij en willen me aanraken. Dit is echt zo no-go. Je moet het verdienen bij mij. Vertrouwen komt met de tijd, zeggen ze toch. Zolang je respect hebt voor mij, ben ik heel nieuwsgierig... en kom al gauw contact zoeken. Let op, niet meteen aaien. Hier gaat uh, veel mensen bij mij de mist in. En ik hoop dat u dat niet heeft. Eten geven mag wel uit de hand. Lekkere worstjes en koekjes, daar doe ik alles voor. Op straat negeer ik katten en ik heb hier... Uh, hier... ...niet mee in huis gewoond. Als ze aanwezig zijn, moeten ze niet bang zijn van honden... ...en me. als het te, te druk wordt, kunnen corrigeren... ...of mijn baas moet dit goed kunnen begeleiden. Een echte grote eis in mijn nieuwe huis is een plek voor mijn bench. Die is voor mij namelijk een hele fijne plek. Hier kan ik mezelf terugtrekken... ...en het is ook fijn als de visite komt om mij even apart te zetten. Dit is rustiger voor mij en uiteraard ook voor de visite ook vaak prettiger. Ik ben gewend om even alleen te zijn en dan toegang tot het hele huis... Uh, het klinkt misschien niet heel erg positief allemaal... maar naar mensen die ik vertrouw en ik ken... ben ik echt super een lieve aanhankelijke dame. Ik ga graag samen wandelen, spelen en trainen. Een cursus is erg aanbevolen om aan de band te werken. En waar verblijft Nova? Nova verblijft momenteel in het Dierenthuiskermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Nova verdient een thuis. De Griekse Nova, nou een klein stukje dan. als Nova de radio aan heeft staan... dan uh, voelt hij zich uh, meteen uh, weer uh, thuis, uh, denk ik. Uh, inderdaad, bij deze muziek. Dat was hem, het uh, dier van de week. dier van deze week, Nova. En wie weet, misschien morgen ook weer aandacht bij Sofort op zondag... voor uh, diezelfde Nova, of zal het een ander worden? Nou, dat wachten we even af. Gewoon morgenmiddag luisteren om half vijf. Dan weet je dat ook weer... En ik hoop dat uh, onze antennes uh, op het uh, Palace Hotel een beetje tegen de regen kunnen, want uh, <lacht> anders zijn we in de regio <lacht> niet meer te horen. Nu is het einde DAB-kanaal uh, 6A in de hele regio, in einde 106,9 op de FM. Wat een regenbuis, zeg. Tot hoe lang gaat die duren, schatje? Uh, nou, als, uh, ik, uh, het, het wordt zometeen iets minder, maar ik denk dat het, het tot kwart voor zes duurt voordat het weer droog wordt. <kluziek> Oké. <Okay. Yeah. tom> nou. nou. Goed, wij gaan door tot... Uh, oh nee, Fred is uh, zo meteen. Ja, nee, klopt. Uh, ja, de SOS Live, daar ja, is het nee, tijd voor. Ik had, ik had een, diverse andere had ik, uh, had ik klaar liggen. Maar uh, het, he het hele programma vandaag, het is op zaterdag... Uh, ondanks het slechte weer, toch zomerse klanken uh, te laten horen. Dus uh, dit is een tussendoortje. En daarvoor gaan we terug naar uh, 2014. En wel naar uh, uh, uh, de Arena... Want uh, daar uh, traden de toppers op. Maar er was uh, tijd ingeruimd uh, voor een special met een medley. Voor André van Duin. Dus terug naar 2014 met zomerse klanken. En André van Duin tijdens het liveconcert van de toppers. Onze eerste gast van vanavond is een gast. Zoals we op alle gasten, maar we zijn op hem echt heel trots. Want dit jaar viert hij zijn 50 jaar jubileum. En wat heeft hij ook?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 Morgen in de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomaar. De natuur heeft zich weer opgemaakt, de zon is weer op de wacht. want het is zomer. Kijk de buurvrouw van hiernaast, heeft haar vleren uitgedaan, en de deurbaarder komt de langs, met rode rozen. Straat, dansen kinderen in de maat en in de zon van buurt schijnt nu de zon. Thuis heb ik nog een aan zich kaart daar op een kerk, een karmelbaar, een slagerij, jee van Dorp.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 Zwaar in de Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Hé, hey! een echte vriend is pas een vriend. Ook al zie ik niks aan je verdient. En toch je vriend wil zijn de hele leven lang. Een echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen rol betaald. Hij is en blijft een echte vriend, een echte vriend. Een echte vriend is maar zijn vriend. Als hij ik aan je verdiend, het of je vriend wil zijn, je hemel, leven lang. Haar echte vriend maakt het niet uit, al heb je zelf geen goede tijd. Hij is en blijft, een echte vriend, maar echte vriend. Of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winkel slaan. die mooie om je koperen kraan. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust. Alle dadelijkheid wordt uitgebluscht. Oh, wat is er bleek te de zon schijnt. en de allergrootste pessimist. Door de veel gevraagde humor Oh, wat is er een leven als de Hey! Hey, de wereld is een bloemdarbijt. En de buurvrouwen, mooie pijt. Alles ziet er al uit. Als de zon schijnt Zilveren botels vliegen door de lucht Ieder drama op de dorre vlucht. Alles ziet er anders uit Als de zon schijnt Alle ziekenhuizen raken licht En de bakkersvrouw rondom door het ding Oh, wat is het leven vrij Als de zon schijnt ja, de wereld met de nieuwe kleur, van hand zo zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Hey, Laat Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Het terrasje zit over Leven fijn in de zon, als de zomer nog niet was geweest, was er nooit reden voor een feest. Oh, wat is er leven fijn als de zon stijgt, als de zon stijgt, als de zon staat, wat is jouw goed, hè, André van Duinen over zijn mooie festie trouwens. I inderdaad, dat is André van Duin in 2014 bij uh, De Toppers. Ja. Geweldig met uh, al die, uh, die grote hits van hem uh, en van anderen die hij bracht. Het gedicht Tussen hemel en aarde. Nederland was koel cool en kil. En dan vooral dit weer. De wind die lag nooit stil. Mijn liefdesleven des te meer. Was in jou, wat ik jou, in jouw ogen las, ontstak mij het vuur. Ze wordt nog eens onderschat, de kracht, de kracht van de natuur. Hemel en aarde bewegen als jij voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het lot bestaat. Hemel en aarde gaan open als jij mij aanraakt. Ik wilde het nooit geloven, maar is meer. Veel meer tussen hemel en aarde. Zwarte luchten breken open aan de horizon. Nu zal ik me warmen aan de stralende zon. Ik heb de liefde geprobeerd, nooit was het wat, er, was het, wat het leek. Maar ik, ik zag de toekomst toen in jouw ogen keek. Tussen hemel en aarde bewegen als jij voor me staat...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 maar er is meer, meer, veel meer tussen hemel en aarde. De dromen werkelijkheid worden. Hierin geldt natuurlijk Dick Bakker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hoorde Ercilla Romley. Uh, ja, Erik Vertijn en Jochem Fluisma produceerden deze plaat. En weet je nog uh, nee. de hoeveelste plek het is ik, geworden ik toen uh, ik, met, uh, ik had, met deze plaat? Ik had gehoopt dat jij me dat ging vertellen. Nee, volgens mij wel een top 10, hoor. Het was een heel hoge score die we toen uh, gehaald hebben. Misschien zometeen, uh, Fred, dat die, nee, als, als expert. dat die wat kan opzoeken. Uh, die moeten we helemaal niet hebben. Maar dan gaan we eerst nog even die plaat van uh, Quincy draaien. Ja, we je vast, fred wat aan Het leven zit me niet tegen. Ik heb alles goed voor elkaar. Mijn werk, mijn huis, geen problemen. En iedereen staat voor het klaar. Voor de wereld denk dat mijn hart me geeft Had wel wilde nachten. je dat binnenkort, als het van corona weer kan... gaat de goede kant op trouwens. Vandaag de cijfers zien er, zien er heel goed uit. Dat we binnenkort weer feest op het plein hebben, Fred. Ja. Met dit soort platen. Corona gaat de goede kant op. Nou... Uh... Ik hoop dat wij een beetje de goede kant op gaan, want corona, dat... Uh... Dat moet juist niet de goede kant op gaan. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, nee, ik... de corona-cijfers bedoel ik. <laughs> ja, nou ja, oké. Hey, Frits. Nee, hey, je hebt het zonnetje ook meegenomen, zie ik. Ja, ja. Ja, ja dankjewel vriendin, daarvoor. Ja. Ja. <laughs> ja, ik had het over weer buiten, maar uh, dat is helemaal niks, hè? Nee, dat uh, komt een aardige, aardige stoortbouw naar beneden. Ja, ja, dus zo meteen uh, met uh, drie man een uh, programma presenteren, ja, maar ik... Ja, ja, ja, ja, ja ik ik we hebben gewoon, toch niks... Uh... Zal ik zal blijven. <laughs> je bent ook goed bezig. Ja, nou Frits, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Goed dat je er weer bent, want het is dadelijk weer een uh, mooie entertainment voor jou. Ja, gaan we weer uh, lekkere muziek draaien. Waaronder uh, gaan we ook bellen natuurlijk met Maria Goosen En haar uh, nieuwe single heet Joanne. Leonardo gaan we eventjes bellen. Zijn, uh, zijn nieuwe single is Laila. Hey, hoe is het met... met uh, Meneer Leon, uh, ja, Leon Nardel. Ja, ja, ja, dat gaan we dadelijk eventjes uh, horen. Doe hem de groeten de van me. De, de vorige ja, is keer ging ooit. het in ieder geval goed met niet hem. Niet zo populair, nou. Niet <laughs> zo populair. Ja, ja, ja, ja. Ik wou bijna zeggen dat... Uh, nee, dat doe ik ook niet. <laughs> goed, ja. Hij probeert gewoon in uh, het ja. interview. Uh, ja, joh. <laughs> ja. Ik, heb, uh, ik heb nog met hem in de klas gezeten. Dus uh, nee. <laughs> Do, doe maar de groeten. <laughs> doe maar. Hey, uh, Melvin dan gaan we ook eventjes bellen. En uh, ja, hij het over ik wil meer en meer. Ja, wie niet? Leuk. Tio Schwikker, gaan we ook bellen. Zo. Ja, en laat mij maar lekker dromen. Vol programma. Ja. Ja, hartstikke ja. leuk. Nog tijd voor verzoekjes? Uh, verzoekjes gaan we ook tussendoor doen. Iets met uh, ZFM artiesten. .nl. Samen komen we daar wel uit. Samen komen daar Of zoals.eu uh, Of uh, ga je ja, nog ja, niet uh, wie, groter? Wie, wie, wie zal het weten. Oké, oké, oké. Fred, weet... mooi programma zo meteen om vijf ja, uur. Gaan we doen. Dus ook op DAP Plus trouwens. Ja, 6 uh, Plus. 6 uh, A, ja. Plus. A, Jongens, A, ik ga de hond vast uitdaten. 6 A, DAP, DAP Plus. Zijn we helemaal digitaal te ontvangen, heren. Dus... Ja, en natuurlijk ook nog via zfm-live.nl Uiteraard, en dan kan je ook live meekijken. Ja. Of je daar vrolijk van wordt, weet ik niet. Ja, ja dat is het woord, dus als je, dankjewel, dankjewel. Als je, als je nou, vriendin binnenkomt, maar uh, oké. Okay. Nou, oké. Nou okay. ja, dat in uh, in uh, je kan het wel weer. Goed. Zij, zij is het zonnetje in huis. Ja, nee, daarom, daarom. Fred, veel plezier. Dus ja, dan dankjewel. Teken. En wij gaan uh, zeggen tot morgen, Albert-Jan. Ja, tussenstand uh, Bloemendaal-Kampong, tweede finale wedstrijd nog steeds 1-1. Ze zijn momenteel in het derde kwart bezig. En kwart over zes begint de FA Cup Final en hebben we het over voetbal. Altijd een mooie spektakel. Deze keer tussen Chelsea en Leicester City. Wij doen de rubberen kappelaars aan en uh, gaan uh, de studio uit. Tot morgen, dag. Doei doei. Really MUZIEK